Een beetje. Ja. Oh, ja, okay. Nee, het is geen tulleband of tultband. Of, nee, gewoon tulband. Nee, <laughs> Oké, okay, hartstikke goed. Dan hebben, we <laughs> dat ook, heel uh, heel dan hebben we dat ook helder. Um, hartstikke bedankt ook voor de tijd. Dat, goed. Uh, dat ik er iets over mocht vertellen. Geen probleem. Car Carina Veren van uh, Rotary Zandvoort over de tulbandactie. En uh, ga ze bestellen voor de Zandstroom. Uh, dank u wel. Hartstikke bedankt. Fijne dag.